Bloemendaal op 105.8 fm. En Zandvoort op 106.9 fm. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Ja, welkom bij het uh, tweede uur van zondag in Kermeland. Het is vijf uh, over drie geweest. En dat betekent dat de rust voorbij is bij Velsenoord tegen BVC Bloemendaal. Dus we gaan snel terug naar dat veld. Uh, Tjerk de Blauw. En hier is het dan natuurlijk nog steeds 2-0, en waar hij de tweede helft zeven minuten aan de gang is. En zelfs Noord heeft een beetje druk gezet op het door van Bloemedaal. Het is Jeroen de Dikke die dus een goede tackle maakt, maar hij wordt teruggevloten door de scheidsrechter. Wegens, -weg -weg -weg -weg ja, -weg waarschijnlijk een overtreding, maar dat zag ik niet zitten. Maar dat betekent wel een vrije trap en die wordt genomen door de nummer 12. Vellenka, de nummer 13, die erin gekomen is, is wel weer uitgehaald. Want uh, die krijgt last van zijn hamstring. En dat betekent dat nu een vrij trap genomen kan worden. Eigenlijk uh, ja, een beetje een halve, halve hoekschot, dan kunnen we zeggen. Komt die bal aan de hoog voor de pot komen. Komt hij dan ook. Moet die weggekopt worden. Nou, hij wordt ingekopt en dan moet die nu weggekopt worden. Het is daar, zoals Jan Tovis, die bal goed weghaalt. Komt dat schot. wordt wordt gekraakt door, uh, door Kick Holmes kick gaat meteen weer achter die bal aan. Maar dat kan geen gevaar oprichten voor uh, Pieter. en uh, Dat betekent dat die bal ver en ver, en ver achter gaat. En dat het uh, gevaar geweken is voor, uh, voor uh, Bloemendaal. En dat betekent dat uh, joost nu die bal uh, gaat halen om hem dus uh, uh, terug te gooien naar Pieter toe. Of is die bal dus... Nee, die bal is niet over de achterlijn. Die bal is gewoon via de zijlijn. Dat betekent dat joost die ingooi kan gaan nemen of Tim John. Tim John, laat hem over aan Joost-Holke. joost, joost trok hem meteen ver en diep naar voren omdat hij weer uit de verdediging is. En dat betekent dat die bal hier helemaal van mij dus uh, uh, over de zijlijn heen gaat. En dat betekent natuurlijk dat je voor ruimte maakt. Komt die ingooi van Velsenoor. Dus Het is Tim Jones die die bal goed oppakt. Het is Toonberen Toon Beren. kan er niet bij komen. Het betekent dat Velsen die, die bal kan oppakken. Velsen aan de rechterkant van hetzelfde. Maar het is Jozofske, die hem rustig laat uitgaan. En dat betekent dat het waar is weken is. En dat is dus Jozovsker die bal uh, gaat ophalen. Die, uh, die gaat kijken waar hij kan gooien. Vraag van de scheidsrechter: Is je goed, die goed? Ja, komt die bal richting Tim Jong. Tim Jong neemt die bal goed aan. Maakt een schijnbeweging. Komt er niet langs. Dat betekent dat Velsnoord nog steeds uh, die bal heeft aan de rechterkant van het veld. En als het Jeroen de Dikker... die er goed tussen zit met zijn benen. En dan wordt er een ingooien gegeven aan Bloemendaal. Omdat hij tegen de voeten aankwam van Hans uh, Koopman. De nummer 6 van Velsnoord. Dat betekent dat zal te weten om die bal gaat nemen. Nou, toon weer. Toon weer. kan die bal niet aannemen. En dan, nu al en dan gaat hij dus Sia een voet van hem over de zeilen heen. En dat betekent dat hij wel snel genomen wordt. Het is van Joost die hij wel weer wegkomt. Nou moet Tim John erbij komen. Tim John kan er niet bij komen. is de nummer 7 die oppakt. De nummer 7. En daar komt de rechterkant de, de, de nummer 10. Michel Doornerveld. Michel Doornerveld. Aan de rechterkant van het veld. Gijs, komt erbij. En het is Pieter die hem goed weg uit het veld. En meteen is het Joost Gijs die hem ver over de zeilen heen trapt. Goede actie weer van, uh, van Pieter Rijsma. En dat betekent dat nu die ingooi komt van Velzenoord weer. Wels Noord gaat druk zetten op het uh, doel van Bloemendaal. Uh, van, uh, van en de stemt nu onder mag worden, maar mag doorgaan met de scheidszetters. Nou is het daar uh, dan weer die een goede actie maakt. En nog is die bal niet weg. Komt die bal weer? Hoog oh, voor de pot. Er is dus dat Pieter die hem rustig kan pakken. Alle tijd heeft om die bal eh, op te vangen. En gaat kijken waar hij mee kan spelen. Gaat hij hem spelen? Ja, hij gaat hem spelen naar Paul John. Paul John moeten we kunnen aannemen als het goed is. En dan krijgt hij een manningshoek. En kan er niet bij komen. Dan wordt die bal dus weggetrapt door Velzenoor. Maar het is Jeroen de Dikke die je hem op pakt. Jeroen de Dikke maakt een goede schijnbeweging. Plaatsen hem dan aan de rechterkant Kan hem meteen op Toon Beren. Toon Beren. Pakt hem schitterend aan. Kan hem net niet meenemen. Maar was uiterlijk namelijk mee. En uh, de verdediger van Velzenoor weet niet wat ze doen moeten tegenover hem. Want hij schiet hem meteen uh, over de zeil aan heen. En dat betekent dat. Dat het dat, dat, dat, dat gevaar is. Want de Toonbeer had een schitterende actie. pakte die bal uit de lucht. Meteen in één keer dood op zijn voet. Gooit hem keurig langs de man heen. En die kon hem nog net aantikken. Maar die wist niet meer wat hij doen moest. En dat betekent een ingooi voor Blumendaal. En het is dus Tim Jan die is dus daarmee gaan bemoeien. Tim Joan. Gooit hij naar Toonbeer. Toonbeer. heeft twee man bij zich. Geeft die bal op zijn voeten. Gaat kijken of actie kan maken. Nee, kan niet maken. Betekent zelfs nooit weer een ingooi. Het is dus Jeroen de Dikker. Die er goed rust komt. Jeroen de Dikker. Plaats we dan de Toonbeer. Toonbeer. Kan niet erbij komen? Nee. En die bal is voor Tim Jong. Tim aan de linkerkant van hetzelfde. Ja, ah, maak een mooi poortje. voor nummer 12. En is dat dan weer? in het stadsgebied? Kan er niet bij komen? Nou betekent het een hoekschop. hoekschot. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of het gevaar oplevert voor het doel van, uh, van Velsenhoort. En dat betekent natuurlijk dat Joost uh, Hofker uh, meegaat om dus uh, kopgevaar uh, te creëren. In de voorroede van Het uh, van, uh, is dus Sander Beum, aan de linkerkant die die bal zal gaan trappen. Die gaat hem, uh, die gaat hem erin draaien. Sander Beum, die laat die bal erin draaien. En dat betekent dat er niet in de komen. Komt die bal. Oh, voor die pot. En het is de doelman die hem weg tikt. Hij heeft de doelman vandaan En uh, daar gaat eigenlijk iemand staan voor die tweede bal. En daar moet het spel ontregeld worden. Komt die bal richting, uh, richting de Switz. Maar die kan er niet bij komen. Dus Jeroen de Dikke, die er goed tussen zit. Jeroen de Dikke naar Sander Buim. Sander Beum, Meteen aan de linkerkant van het spel. Kan zowel links als rechts. Hij gaat de schijnbeweging maken, moet hem nu gaan plaatsen. Heeft hij wel nog steeds moeten voet plaatsen dan richting uh, Toonberen. Maar daar kan hij niet bij komen. En dat betekent dat uh, de Gijs uh, Poelgees die bal rustig kunnen oppakken. En die laat hem dan uh, uitgaan via de, de via een rug van, van, van, uh, van uh, Velsenoord. En dat betekent natuurlijk een ingooi voor, uh, voor Bloemendaal. Die gaan even kijken of dat gevaar gaat opleveren. Hij moet een aantal meters terug en dat betekent dat er uh, komt er nog een wissel aan bij, uh, bij, uh, bij Velsen-Noord. Nee. Ja, ze gaan toch nog wisselen. En dat betekent dat we hier gesteld hebben 57 minuten. Met de stand natuurlijk nog steeds 0 tegen 2. Mooshanga was dat van Toto hier bij CFM Zandwoord en. AB Radio. Nou, ik heb het al gezegd. Afgelopen vrijdag stond in Café Nuf in Zandvoort. Ja, toch wel de politiek centraal. En dan vooral de jongerenpolitiek. En dan ook, uh, ja, wie gaat er nou uh, waar op stemmen? Uh, nou, vooral de jongeren tussen de 18 en 22 waren uitgenodigd door de gemeente. om langs te komen. Om, uh, ja, vragen te stellen aan jonge politici. Die, uh, ja, die zich kandidaat gesteld hebben om, ja, toch in de raad te komen. Want aanstaande woensdag zijn dan de gemeenteraadsverkiezingen. En we hebben al een interview uh, gedraaid met uh, Martijn uh, Hendricks van de VVD. Uh, een jongen die nog geen twintig is en al heel ambitieus is om voor de VVD uh, in de raad uh, te wil gaan zitten. Hij is, uh, als het goed is, nummer zeven op de lijst. Dus uh, hij zei al van ja, ik wil heel graag voorkeurstemmen hebben, want anders ga ik het waarschijnlijk niet redden. Nou, deze jongen die is uh, dus ambitieus. En uh, ja, de volgende die, we, die Jaap Koper gesproken heeft op deze avond is Iris van der Werf van D66. Iris van der Werf vertegenwoordigt uh, D66. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Uh, waarom D66? D66 is uh, enkele jaren weg geweest. En we zijn nu terug. En we komen terug met een heel nieuw programma. En daar heb ik zelf aan mee mogen doen. En het zelf mogen bouwen. En dat is wat ik wou. Ik, ik, zodat ik zeker weet dat ik 100% sta. Uh, het is dus eigenlijk het uh, programma van D66 wat jou getrokken heeft om je aan te melden bij D66. Ja, alles. Vanaf in, het ma in maart hadden we niks. Nu hebben we een programma en daar heb ik gewoon vanaf het begin tot nu helemaal mee kunnen werken. Wat vind je van, van zo'n avond als deze? Ja, uh, slopend. Ja, maar heel leerzaam. Je leert heel veel punten, heel veel dingen. Gewoon heel snel in één avond op een gezellige, leuke manier. En leer je ook op die manier de jongeren van een andere kant te bekijken? Ik sta nog redelijk dicht bij de jongeren. Dus ik snap hun ideeën. Ja. Dus ik sta al redelijk achter de, jongen, de jongeren. Ja. Is dat ook een beetje D66 eigen? Dat het ook een beetje dat jeugdige imago altijd een beetje heeft uitgestraald? Ik ben de jongste. En ook de leukste. Om even ja. mijn d ers even te klieren. Ja. En we we, we stralen misschien niet het jeugdste uit. Maar we zijn het stiekem wel. En daar zorg ik voor. Oké, okay, daar zorg jij voor. Is het uh, zo, uh, nou ja, als het straks uh, 3 maart wordt. Waar let jij dan op? Of je erbij zit? Of, uh... Ik ben vooral benieuwd um, wie de grootste gaan worden. Ja. En natuurlijk ga ik kijken of ik erbij zit. Want ik sta op nummer 3. Het wordt voor mij denk ik net wel, net niet. En het is, uh, ik sta op de zenuwachtigste plek van allemaal eigenlijk. Dus je zal uh, toch nog op zo'n avond als uh, woensdag 3 maart toch wel op een heel andere manier kijken? Ik denk dat ik duimdraaiend op de bank zit. Even over D66 Zandvoort. Uh, waar staan jullie uh, over het algemeen voor? Zeg maar? in een, uh, kun je dat in één zien omschrijven? Verjonging, vernieuwing, verversing. De frisse winter Zandvoort heen halen. Maar wel zorgen dat we een mooi karistiek karikastiek dorp blijven. En is het dus ook uh, zo dat er een redelijk alternatief moet zijn? Dat blijven wij. Dankjewel. Alsjeblieft. Hey! Listen up y'all! This is a mama! Hit it! <tries> En ze dus met tributes Ride On. En we gaan ook Ride On naar Velsenoord tegen BVC Bloemendaal Tjerk de Blauw. En waar is, maar er stond nog steeds 2-0 is, hebben net een hele goede actie was van Toonweer. Toonweer kan er weer tussendoor. Kan hij erbij komen? Nee, dat doelman man. Die haalt hem weg. Dan moet Tim John oppakken. Tim John pakt hem ook op. En moet er aan de zijkant plaatsen. Doet hij heel goed is zijn broer Faaljohn. John aan de linkerkant van het veld. Moet een actie gaan maken. Staat hem tegenover. We uh, gaan gaan uitspelen. Heeft die bal nog steeds de voeten? Gaat er in de zes Richt uh, Richting Jeroen de Dikke. Jeroen de Dikke maakt een mooi hakje naar Tim. Tim John. Tim John naar Gijs. Gijs Jean-Paul Plaats hem meteen weer door aan de rechterkant van het veld. Naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas heeft de bal op zijn voeten. Plaats hem erin. kan hij niet bijhouden. En daar moeten we allemaal oppassen voor die counter. Dus kick Hommers. hem goed terug naar de doelman. En het is Pieter die meteen Eén keer naar voren trapt richting uh, Tim John. Tim John plaatst het dan aan de rechterkant van het veld naar Toon Toonberen Toon -Beren kan er niet bij komen. En dat betekent dat het Velsen Noord hem op kan pakken. Aan de rechterkant van het veld de Toon Toonberen die nog steeds aanraakt. En dat betekent een ingooi. We hebben een hele mooie actie van Toon -Beren. Die kwam aan de rechterkant af. Kwam vrij. Schoot van treffelijk in. Maar uh, ging net langs de verkeerde kant van het paal. Maar dat is een goede actie natuurlijk. Komt Velsen Noord aan de rechterkant van het veld moeten we hem dan teruggesteld? Die is die hem ophakt. Sanderbeuk, terug naar Tim Jones. Sanderbeuk, wederom. En naar Toon Beren. Toon Beren, plaatsen hem door naar Sanderbeuk. Dat wordt niet begrepen. Dat betekent dat oh, Noord die bal kan oppakken aan de rechterkant van het veld. Naar Jeffrey van Beek. Jeffrey van Beek van Noord. Plaatsen hem door, krijgt van Tim Jones tegenover zich. Kan hem toch nog kwijt. Wordt hij naar het middenveld het ...tal, uh, Jones die goed uh, stoort daar. En dan is het daar de nummer 7. Dat is Marco Willemsen van Welzenoord. Die wordt gedwongen door het storen dat hij terug moet met de bal. En nou is het Tom Beren die die bal goed oppakt. Tom Beren, naar de linkerkant van het veld. Gaat een stadgebied. Ga nog een keertje door. Plaats hem goed af. naar Jeroen de Dikker. Jeroen de Dikker naar Paul. Paal John. Paal John ook in het gebied. Heeft die bal in zijn voeten. Plaats hem dan door naar Tom Beren. Tom Beren kan die bal niet houden. En dat betekent dat Joost die bal moet oppakken. Joost praat hem dan ook goed. Maar hij komt eerst nog met Alfred bij de nummer 9. wordt hij meteen aan de rechterkant van het veld. Eh, naar de nummer 7. Hans Koopman. plaatst hem dan meer om naar die, die spits toe. Gevaarlijke spits van Velsenoord. Draait richting het strafgebied, maar het is dat Beren die er goed tussen komt... ...en uh, die dus uh, die bal uh, ja, uh, niet kan houden. Maar er wordt een overtreding gemaakt door, uh, door de nummer 9, Daniel Oosterman... ...van uh, Velsenoord, om te hakken van Klinkbeeren. En dat betekent dat er een komt voor, uh, voor uh, Broemendaal. De Joos Hofke zal al een trap, maar eerst moet die bal uh, terugkomen... Nu <laughs> hoort het wel. Het is een leuke partij om naar te kijken. Bloemenhals heeft een zeer goed partij vandaag. Dat kunnen we duidelijk zeggen hier tegen, uh, tegen Velsen. En nu kan die vrije trap genomen worden. is af en toe spelen ze het gewoon heel slim. Heel slim. En dan, dan houden ze de bal bezit. En dan gaan Velsen niet tegen. Komt die vrije trap van Joost op. Richting Paul John. En die kan er niet bij komen. Maar dan is het daar, uh, is daar Jeroen de Dikke die hem goed oppakt. Jeroen de Dikke. Plaatsen we hem terug naar uh, Kikomers. Kikomers naar Sebastian Thomas aan de rechterkant. Sebastian Thomas. Plaatsen we meteen weer door aan de rechterkant van het veld naar uh, Paul John. Paul John. Kan er niet bij komen. Dan dus wordt die bal teruggespeeld op de doelman van uh, Velsen-Noord. Uh, en dan is je Noord op het middenveld kan die bal oppakken. En dan uh, komt de, de nummer 12. Die komt naar voren. Dan is Vellenga, Vellenga, plaatsen we aan de rechterkant. Naar, de, naar uh, Ron en Meisje. Rolle, die plaatsen voor. En het is daar de nummer 10. Die kans mis voor Open Doel. Dat was gelijk uh, buitenspel. En dat betekent uh, dat het gevaar geweken is voor, uh, voor uh, Blumendaal. En uh, dat uh, Pieter, ruikt die bal. Rustig kunnen oppakken. En hem in het spel kan gaan, kan gaan brengen. Bloemendaal zou eigenlijk voor de gemoedsrust die derde erin moeten prikken. Want dan is het gedaan natuurlijk. Maar ja, moet het eerst doen, Komt die vrije trap van aan Pieter. Richting Jeroen de Dikke. Tim Beren. Tim Beren. Naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas. Moet het nu gaan plaatsen. Naar Paul John. Paul John pakt die bal goed aan. Hij is moeilijk van die bal af te krijgen. Wordt er een overtreding gemaakt. Maar dat mag door van de scheidsrechter. Betekent dat zelfs Noord weer gelijk die bal kan overnemen. Maar het is dat Tim John die goed die bal oppakt. Aan de rechterkant van Met ons het veld. Richting Sander Beum. En is het wel zijn Noord. Wie ertussen komt. Komt die bal dan? Ver en diep richting de spits, maar het is daar de uh, Kickhongers die hem goed wegkomt en er meteen over de zijlijn heen komt. En dat betekent dat we hier een goed groep op hebben. 73 minuten. Met een minuut of 17 nog te gaan in deze wedstrijd. Met de stand natuurlijk 2 tegen 0. Hey, hey, hey, hey, what's hey, brother, what's, uh, hey, a man. hey, hey, hey, hey, hey,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 Shut the Wat's what's going on van Marvin Gay hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Half vier geweest, kijken we even naar wat uh, regio-nieuws. Uh, nou, op woensdag 17 februari heeft burgemeester Nederveen van Bloemendaal officieel de website Bloemendaal 4045 gelanceerd. Dat is dus de website www.1940-1945.bloemendaal.nl. En de website is opgebouwd naar aanleiding van een tentoonstelling in 2005 over de Tweede Wereldoorlog in Bloemendaal. En aan deze tentoonstelling lag het boek De Kroniek ten Grondslag, geschreven door mevrouw Nierhoff. Zij was ten tijde van de oorlog werkzaam op het gemeentearchief en heeft gedurende de oorlogsjaren een dagboek bijgehouden. Nou, de lancering van de website valt in de week voor de krokusvakantie, want na de vakantie worden in de klassen 7 en 8 van de Bloemendaalse basisscholen de oorlogsjaren besproken. Tevens staat dan het jaarlijkse project adopteren monument voor deze klasse op de agenda, en de leerlingen en docenten kunnen dan gebruik maken van de nieuwe website. Gaan we naar Heemstede. De Hartenkamp is uh, voornemens om de okergele kleur terug te brengen uit het, uh, op het nieuwe hoofdgebouw. Omdat namelijk uit het vervlagenonderzoek blijkt dat het hoofdgebouw ook oorspronkelijk die kleur had. De gemeente steunt het initiatief omdat dit de cultuurhistorische waarde zou vergroten. De stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland juicht de aangekondigde casco-renovatie toe... Om een voorstelling te kunnen maken van het uiteindelijke effect. Namelijk hoe dit er in de toekomst uit komt te zien. Heeft de stichting al uh, gevraagd om een foto uh, ja, te maken en in te kleuren. Zodat men kan indenken wat het toekomstig resultaat is. Al dus de voorzitter van de stichting Marilys Roos. Um, gaan we even kijken naar wat uh, voetbal uh, uitslagen of eigenlijk tussenstanden. Uh, vanmiddag is één wedstrijd al gespeeld. Dat is Ajax tegen FC Utrecht. Uh, daar zijn veel goals gevallen. Uh, Ajax won thuis tegen Utrecht met 4 tegen 0. En om half drie zijn vier wedstrijden begonnen. Groningen speelt thuis tegen Feyenoord. Daar staat het op dit moment nog 0-0. PSV speelt thuis tegen in Waalwijk. Ook uh, vele goals, ook maar aan één kant. PSV staat daarvoor met 4 tegen 0. Uh, Sparta Rotterdam uh, speelt thuis tegen NAC Breda. NAC Breda kwam op voorsprong met 0-1. Maar Sparta uh, ja, trok uh, bij. En daar staat het op dit moment dus nog 1-1. En... Uh, Wente speelt thuis tegen NEC. En daar staat het 1 tegen 0. Zometeen gaan we weer terug naar de wedstrijd Velsen Noord tegen BVC Bloemendaal. Maar nu eerst. She's always a woman van Billy Joel. And she can ruin your faith with her casual lives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 She's always a woman to me. Billy Joel, snel terug naar het voetbal. Velsen-Noord tegen BVC Bloemendaal, Tjerk de Blauw. En daar hadden standaard steeds uh, 0 tegen uh, 2 in deze wedstrijd. maar nog een minuut of... 7 af te spelen is in deze wedstrijd. Met nog een sture behandeling van Jooshof. Die staat weer. En Tim Jones is uh, gewisseld voor Alek uh, Corving. En dat betekent uh, dat nu dus het uh, ja, schijnt de bal genomen kan gaan worden waarschijnlijk. Ik denk dat die schijns er wel gooit, maar het was een uh, uitgooi volgens mij. Maar dat geeft niet. Hij, uh, hij uh, neemt de bal in zijn handen en zegt maar kom op met die bal. Ik, uh, ik doe het wel. En dat betekent dat zelfs nooit die bal oppakt. En dan meteen uh, naar voren knalt richting uh, Sebastian Thomas. Maar die laat hem lopen naar Kinkers. Hongers op Sebastian Thomas aan de rechterkant het veld. Sebastian Thomas. meteen. Uh, ...diep richting Tim Dan Kan Tim Beren erbij komen. Tim Beren holt holt aan die bal. Maar dat is de nummer drie. En dan is dat Paul John, die goed die bal oppakt. Plaat hem dan uh, waarschijnlijk terug. Nee, die maakt een actie. Gaat er in het gebied. Plaat hem dan uh, toch nog... Uh, ...kan er toch nog een keer bij komen. Maar er staan dan tussen drie mannen in. En dat betekent dat hij niet kan houden. En het is daar dan uh, Tim Timberen aan de rechterkant... ...die die bal probeert op te houden. En die, uh, die uh, houdt die man uh, goed tegen. En dat betekent een ingooi voor uh, Velsenoord. Velsenoord dat we snel neemt naar de nummer 7 toe. Plaatsen we dan terug in de verdediging van Velsnoord. Velsenoord kl klant er meteen naar voren naar de spits toe. En de Sebastian Thomas hier goed tussen komt. En de heeft die alle rust doet. En uh, plaats naar, uh, naar uh, Pieter. Pieter, het plaats van goed aan de rechterkant. Naar uh, Kickhommers. Kickhommers, diepe bal. Richting... Uh, uh, Richting Alakoring. Die kan hem niet houden. Dat betekent een ingooi voor Velsen Noord. Aan de rechterkant, aan de linkerkant van het veld. En dat, dat Velsen Noord gaat snel die bal halen. En dan, dan moet ik even kijken wie het is. Want het komt hier aardig naar beneden. Naar dat kunnen we gewoon lossen. Maar ik kom terug op de keeper van, van Velsen Noord. ik van der Linde. Die moet die bal lang gaan trappen. hij ook doen richting de spitsen. En dan moet daar Joost ook aan de andere kant treden. Joos, je moet erbij komen. Maar is Pieter, die goed eruit komt uit het schop... ...en die bal uh, dus eruit haalt. En dat betekent dat Pieter meteen die bal lang en diep... ...schiet richting Paul Jones. Paul, kan Paul Jones erbij komen? Paul Jones kan er niet bij komen. Dit is de nummer 9. En het uh, is Paul Jones, die krijgt er in die voeten geworpen. En dan wordt er al een... Uh, dat was een kans voor Paal Joost. Maar de nummer drie, Michel Cox van zo. Die kan die bal nog eventjes goed raken. En zodoende wordt een hoekschop voor Boemendaal. Aan de rechterkant van het veld. En de Sanderbeum die hem weer gaat trappen aan de rechterkant. En dat betekent dat, dat Joost mee kan naar voren. Maar niet helemaal naar voren. Dus hij wordt gedirigeerd op het helft van het veld. Om die bal dus toch controlerend te houden. Want je hebt nog een minuut of zeven te spelen hier. En die 2-0 mag je natuurlijk niet meer weggeven. Komt die vrij? Die hoekschop van Sanderbeum. Komt het hoofd de pot. En dan is het daar, ho! En dan was het daar, uh, uh, een team Beren die hem goedkocht. En Joost Hofstad die bekt hem nog een keertje in die bal. En die schiet hem veel te ver over het doel heen. En dat betekent dat die kans gekeken uh, is. En dat de doelman uh, Rick wel in uh, snel die bal gaat oppakken. En hem weer meteen in het spel gaat brengen. Op uh, de nummer 12 op uh, 12, ga. Van wel, uh, van oh, die plaats van de linkerkant van het veld. Daar moet dan de uh, Corving bij komen. de Korwin gaat naar de nummer 12 toe. En dat betekent dat die bal nu diep gekomen richting Spitsen. En het is dan weer die Hokke die zo verrijder in, in die lucht uh, wegkomt. En het gevaar is geweken, maar wel een ingooi voor. Velse uh, Noord. Velse Noord. Waar die bal uh, snel oppakt. Weer hem in het spel te brengen. Sebastian Thomas die er goed terugkomt. Alek Korwin op Sanderbeum. Sanderbeum heeft die bal aan zijn voeten. Plaatst hem heel goed dan uh, richting uh, Sebastian Thomas. Sebastian Thomas gooit naar Paul John. Kan Paul John erbij komen? Nee. Uh, het is Marco Willems die hem dus haalt. En uh, nu is het uh, de nummer 7 die erbij komt. Dan weer, dan heeft die ballen zoeken. Plaats hem goed naar, nee, plaats hem goed naar, naar het bal, de Maar die staat uit het spel, volgens de grensrechter. En dat uh, kan niet volgens mijn ogen. Maar ja, er wordt gefloten. En dat betekent dat uh, Velsenoord die bal kan oppakken. En meteen weer in het uh, spel gaan, gaan, uh, gaan brengen. Velsenoord zal die bal uh, diep gaan, uh, gaan gooien. Want dan brengen je ze natuurlijk iets. Maar het is daar, uh, komt daar, daar Toon weer tussen. Toon Beren komt tussen. Maar het is daar... Uh, hij uh, plaatst hem nog een keertje, komt een meer ertussen. En uh, die pak je wel goed af tegen de voeten aan mijn velsen hoor. En dat betekent een ingooi voor Bloemendaal. En dat we hier nog te spelen hebben, vijf minuten, met stand nog steeds 0-2. <zit> of niet van van Dikhout. Maar volgens mij is de strijd al bijna gestreden... in het voordeel van BVC Bloemendaal. Tjerk de Blauw. Dat ja, klopt helemaal. Een, een Velsnoorn speelt nog alles of niks. En dan komt die hoogschot. En dan is Pieterbeel goed weggehaald. En dan moet Bloemendaal erbij komen. En dan wordt weggekopt door de doelmond. En dan is het, er wordt er een, een overtreding overtreding eh, Door de scheidsrechter... ...is Pieter die goed wegboxte uit het doelmond... ...met die hoekstop, want die kwam gevaarlijk het indraaien. En dat betekent dat het gevaar geweken is voor uh, Bloemendaal. En hoe lang laat het schijnzetten nog doorgoedballen. Want officieel is het tijd. Pieter raadt rustig die bal op... ...om te gaan kijken waar ik... En nu geeft de schijnzet er een seintje dat hij nu een trap kan gaan nemen. Pieter, plaats hem rustig naar de buitenkant toe. Naar Gijs Champoulgeest. Gijs Champoulgeest heeft de bal aan zijn voeten. Gaat kijken wat je kan doen met die bal. Plaats hem dan naar Toon Weren. Toon -Beren. pak die bal goed aan. Plaats hem terug naar Jeroen de Dikke. Jeroen de Dikke heeft die bal aan zijn voeten. Krijgt een man van Velsen-Noord tegenover zich. Heeft die bal nog steeds de zijn voeten. En plaats hem dan nog steeds tegen de man aan van Velsen-Noord. Dat is de nummer 14 hè. En dat betekent een ingooi voor de hoogte Verhoogde van de Dukhout. En de is Joost die die bal kan gaan nemen. Als die bal terug is, natuurlijk. Komt die bal. Die Joost hopper. Dacht die bal op. Gaat kijken waar die gaan gooien. Plaatsen we dan natuurlijk naar Paul John. Paul John, naar Joost. Oh jongens, dat is fout. En het is Jeroen de Dikker die hierbij moet komen. Die kan er niet bij komen. Moet die plaats gaan van ons in noord. Aan de linkerkant van het veld naar de nummer 10. Michel Duinveld. Heeft die bal in zijn voeten. Plaatsen we dan door naar de nummer 9. Daniel Oosterom. Aan de linkerkant van het veld naar de Sebastian Thomas. Die hier goed tussenkomt. En die laat professioneel die bal uh, gewoon lopen. En dat betekent dat ingooi voor uh, Sebastian Thomas. Nee, die laat het over aan Alec -Korving. Al Korving. die in het veld gekomen is van Tim, uh, van Tim John. ...Ale Corrie, gooit hem dan naar Sanderbeu. En uh, hij loopt z'n met die bal En dat is stom natuurlijk van Ale en dat betekent dat je dus die ingooi uh, kwijtraakt. En uh, dan kan uh, Velsen Noord die ingooi nog gaan nemen. Velsen Noord, aan de linkerkant van zal. Pak die bal op. De scheidsrechter zegt let op. En dan uh, staat erbij om te kijken of het wel uh, goed genomen wordt. De scheidsrechter uh, die wedstrijd goed in de hand heeft moet ik zeggen hier op, uh, in deze wedstrijd. Dan is nog geen kaart gevallen. En je zit daar aan de niet die een goed weg komt uit de mond van de verdediging. En uh, dan wordt er uh, gefloten wegens, uh, wegens uh, een overtreding. En ik weet niet wat er gebeurt. En het is het daar uh, Gijs, uh, Jan Poelgeest, die bij de scheidsrechter moet gaan, uh, gaan, gaan komen. En uh, uh, geen kaart alsjeblieft uh, scheidsrechter nee, in zijn laatste minuten van de wedstrijd. En waarom, Gijs moet, en waarom Gijs moet komen, weet ik niet. Maar hij krijgt een, een, een standje van, uh, van de, van de scheidsrechter. Hij houdt keurig, hij houdt wel zijn kaarten op zak. En dat is een, uh, dat is, nou hij krijgt toch die gele kaart van die scheidsrechter. En dat is duur. En dat is duur, want dat betekent waarschijnlijk dat hij de volgende wedstrijd niet bij zal zijn, volgens mij. Dus, uh, maar... Ja, dat, dat kunnen we thuis nakijken. Maar dat betekent wel natuurlijk dat dus, uh, Gijs-Jan Poelgeest... tegen tegen de kaart loopt. Hier in die laatste minuut van de wedstrijd. En uh, waarom weet ik niet. Maar uh, dat uh, zien we straks natuurlijk wel. Maar dat betekent wel nog een vrije trap voor, uh, voor uh, uh, Velsenoord. Komt die bal. En dan wordt er dan iemand ander uitgehaald. En dan komt die bal weer aan in. Die wordt weggekopt uit de mond van het strafgebied uit. En dat betekent nog een hoekschop voor, uh, <coughs> voor Velsenoord. <coughs> noord nog een hoekschop aan de linkerkant. Ik heb het hier al eens wat... Uh, Minuten over tijd. Maar ja, de scheidsrechter beslist natuurlijk van hoe lang die laten doorspelen. Deze hoekschop zal hij ongetwijfeld nog laten nemen. En dat betekent dat de uh, drie man, vier man volte staat. En het is staan heel goed en uh, wordt hij wel weggekopt, door aan de korving wederom een hoekschop voor. Uh... ...voor hoort aan de linkerkant van het veld van En Gijs -Jan, die gaat even naar de toe om te vragen van... ...let op, er staan er drie man om de keeper heen. Die heeft weinig ruimte natuurlijk om zo te kunnen bewegen. Sebastian Thomas staat erbij om de mensen op afstand te houden. Maar kijk uit jongens, want dat is gevaarlijk. En dan komt die bal dan. En die wordt dan weggehaald daar. En het is de nummer 13 die die bal. Absoluut verkeerd geraakt. En daar fluit hij over. En dat betekent de winst voor Bloemendaal. Remember that song called Kill Me From Big Tim's last LP Too much of a risk for a golden disc the price he paid for money Ce soir Ce soir Assassination and rock and roll star ce soir Ce soir Assassination of a rock and roll star met Seswaar hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Nou, ik zei het al, uh, afgelopen vrijdag, politics uh, at nuf hier in Zandvoort. Uh, diverse jonge politici hebben zich al aan u voorgesteld, uh, waar u dus op kunt stemmen woensdag 3 maart. En uh, ja, behalve Martijn Hendricks en Iris van der Werf van de VVD en D66, um, is er nog een jonge kandidaat en dat is uh, Roy van Buringen van Sociaal Zandvoort. Roy van Buringen van Sociaal Zandvoort, lijstduur, is, uh, is dat een, uh, een leuke rol die je daarbij Sociaal Zandvoort mag uh, vervullen? Ja, ik denk het wel. Ik krijg alle vrijheid. Dat is wel heel erg mooi ook van Sociaal Zandvoort. Uh, als jij, uh, want, want, ja, hoe ben jij bij Sociaal Zandvoort terechtgekomen? Laat ik het anders vragen. Nou, ik ben door meerdere politieke partijen benaderd, waaronder de PvdA. Maar ik ging eventjes verder spitten eigenlijk en ik kreeg ook meerdere aanvragen voor bij politieke partijen te komen. En toen kwam ik iemand van Sociaal Zand voor tegen en die vertelde hun programma en daar kon ik eigenlijk best wel mij in vinden. Heb je daar ook naar gekeken? Ja, heel erg goed zelfs. Waar Sociaal Amsterdam voor staat, die staat echt zoals dit debat ook voor jongeren. Een jongerenhuisvesting, een centrum willen wij heel graag. En ga zo maar door. Wij vinden jongeren heel erg belangrijk in Zandvoort. En ik ben zelf ook twintig. En ik voel me ook heel erg betrokken bij de jongeren. Uh, ja, kun je zeggen dat je misschien dan uh, heel goed naar de jongeren luistert? Ja, zeker weten. Ik ken ook heel veel jongeren. En ik ken hun punten ook. En ik probeer er altijd wel mee aan te werken. Uh, in Zandvoort, wat, wat, wat, wat is daar dan niet goed aan? Of wat is er wel goed aan? Nou, wij hebben een heel mooi gebouw. Dat heet Pluspunt. En Pluspunt is een heel functioneel gebouw. Maar er kan zoveel, zoveel meer mee. En ook voor die jongeren. Want ik zie daar nooit jongeren. Ik zie er alleen maar mensen, wat oudere mensen die aan het kaarten zijn. Het is ook leuk voor die mensen. Maar ik denk dat die mensen wel. Dat de dat jongeren ook een plek daar moeten krijgen: een vaste plek naar een, naar een club. Of een vaste plek naar een uh, een uh, horecagelegenheid, je kan bijvoorbeeld een barretje maken waar jongens en meisjes een kopje thee kunnen drinken met elkaar. Maar ook huiswerkbegeleiding uh, en ga zo maar door. Er is zoveel te doen en te organiseren voor jongeren, ook bij Pluspunt. Oké, okay, uh, dan uh, nog even voor Sociaal Zandvoort. Uh, wat voor partij is het uh, zeg maar als het gaat om de mensen die achter Sociaal Zandvoort zitten? Je bedoelt de mensen van... Ja, ah, ik heb het over bijvoorbeeld een lijsttrekker. En ook... lijsttrekker willen natuurlijk. We hebben Henk. En we hebben nog vele anderen. Ik ken niet alle namen precies uit mijn hoofd hoor. Want het zijn er best toch wel een aantal. Ja, we hebben Mia. We hebben Michael van Nes. En ja, we hebben zoveel uh, verschillende soorten mensen uit Zandvoort. En wij, wij zijn er voor de Zandvoorts. Wij komen naar de Zandvoorts toe. We praten met de Zandvoorts. En daar gaat het om. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, en dat was dus uh, de jongste teller, mag ik eigenlijk wel zeggen, van uh, Sociaal Zandvoort. En uh, hij staat geloof ik op, uh, op de nummer 11 of 12 op de lijst van Sociaal Zandvoort. Daar kunt u hem zien. Um, ja, woensdag 3 maart dus uh, stemmen hier in de gemeente Zandvoort. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deel 2 van Zondag in Kennemerland. Blijf luisteren, want uh, ja, we hebben natuurlijk nog een hoop uh, meer. Maar nu eerst nog even... Uh, Paul, o, nee Owen Paul met my favorite waste of time. You're mine.